Levi van Eck met het NOS-journaal. In Indonesië is een klein passagiersvliegtuig neergestort met elf mensen aan boord onder wie de bemanning. Het toestel is daarna ontploft. Het vliegtuig was onderweg van Java naar Sulawesi toen het van de radar verdween. Hulpdiensten zoeken met helikopters en drones naar slachtoffers en brokstukken. Dat is moeilijk doordat het vliegtuig neerstortte in een bergachtig gebied in Indonesië met steile hellingen. Bij controles op Schiphol heeft de douane deze week 3000 kilo aan wijngums en honing onderschept... met daarin THC, dat is de werkzame stof in cannabis. De ladingen kwamen uit de Verenigde Staten en waren bedoeld voor de Nederlandse en Tsjechische markt. De douane zegt dat je er niet aan moet denken als deze wijngums bij kinderen terecht waren gekomen. THC staat op de lijst van harddrugs, er is niemand aangehouden. Bij de protesten in Iran van de afgelopen weken zijn duizenden doden gevallen... ...zegt ook de geestelijke leider van het land, Ayatollah Khamenei. Volgens hem zijn sommige demonstranten op een brute en onmenselijke manier gedood. Daarbij geeft hij gewapende railschoppers de schuld... ...die volgens hem deden alsof ze demonstranten waren. Mensenrechtenorganisaties schatten het aantal gedode mensen... ...bij de protesten in Iran op ruim 3000. Het regime heeft de protesten hard neergeslagen. Er zijn berichten dat daarbij met scherp is geschoten. In Denemarken hebben duizenden mensen geprotesteerd... tegen de Amerikaanse bemoeienis in Groenland. Afgelopen week reisde de Deense minister van Buitenlandse Zaken naar Washington... om met de Amerikanen te praten over Groenland. Zonder resultaat, Trump zegt dat hij Groenland nog steeds wil hebben. Vannacht dreigde hij landen te straffen met hoge handelstarieven... als ze zijn plan niet steunen. Het weer vanavond en vannacht kan het in het binnenland licht vriezen. Aan zee koelt het af naar 2 tot 5 graden...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 Een meisje heeft gehad De kleine Juanita die hem bovenal aanbad Zijn staalharde ogen stralen als hij haar zag gaan En als hij dan Verwaast ontwaakt uit zijn droom Hoort hij een lieve Signore Zachtjes fluisteren In zijn oor Hij was Een bandido Voor niemand Vergeest De grootste Bandido hij was een bandido, voor niemand begreest, de grootste bandido. zijn we dan, ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag, ondergetekende vriend, hier bij ZFM Radio vanaf de Otolweg 10a, en dat allemaal vanuit Zandvoort. Wij gaan nog even een plaatje draaien en dan gaan we zo verder met gert -Jan. en dan gaan we eventjes kijken wat hem bezighoudt met de muziek. Elke cent vliegt uit mijn zak. Ik ben anders dan de rest. Ben van de straat, ik ben apart. In de nacht ben ik een held. En aan de bar ben ik de keer. Je kan alles van me krijgen. Gappa's, daar ik in de meer. Dat is hoe ik ben. Ik ben, ik ben eigenwijs altijd. Zo, was je dan uh, Tino en Martin en uh, de koning van de stad. Hey, en ja en in de studio hebben we Gert-Jan Brouwers halen? Gert-Jan, een hele goede middag. Een hele goede middag. Zeg, uh, uh, ja, jij hebt een singeltje uitgebracht. Jouw allereerste single. hè? Ja, dat is de allereerste, dat klopt. Uh, de mooiste van de klas. Ja, zeker te weten. Ja, en uh, die, die kan je nog uh, goed voor je halen. Oh, die vraag ik heb. Die heb ik al, al zoveel <laughs> gehad, jongen. Die, die, die, die, die, die snijdt me aan alle kant. Ja. Nou, weet je wat het is? Het is op een gegeven uh, uh, dat gevoel hebben we natuurlijk allemaal, allemaal op een gegeven moment gehad. Of dat je nou een jongen bent of een meisje bent, maakt Op ja. een gegeven moment heel, heel, helemaal niet uit. En, uh, maar het was, eigenlijk, het was eigenlijk een nummer dat ik, uh, dat ik al uh, heel lang had liggen thuis. Ja. En uh, toen ben ik op een gegeven moment met rood, het uh, blauw in aanraking gekomen. En toen... Uh, moest ik op een gegeven moment... De, moed is natuurlijk een groot woord, maar ze, ja, ze adviseerden om, om een nummer te gaan uitbrengen. En toen ben ik op een gegeven moment gaan uh, discussiëren met uh, Sonic Solutions. En uh, toen had ik op een gegeven moment zoiets: van... Ja, waarom zal ik dit nummer niet kunnen doen? Ten eerste, ten eerste want het is, uh, zoals jullie op een gegeven moment wel weten... het is op een gegeven moment de cover van uh, Wesley ja En... Uh, dat is, dat, is, dat is natuurlijk gewoon een, een, een superzanger, een, een gezellige vent en noem het dan maar maar op. En ik dacht zoiets van, dat nummer zal ik graag in een ander jasje willen gaan steken. En uh, toen heb ik dat op een gegeven moment kenbaar, kenbaar gemaakt. En daar zijn we mee aan het stoeien, aan het stoeien gegaan. En uh, dit is het eindresultaat geworden. Ja, ja ik vind, hey, maar, uh, vind uh, zelf lekker. Ja, want je bent uh, uh, zeg maar een contract aangegaan met Rood, dit Blauw. Ja. En, ja. en, en hoe is dat uh, gekomen zo? Uh, kwam, kwam je daar in, in een circuit terecht? Uh, dat je daar per ongeluk terecht kwam? En uh, ja, dat iemand zei van... Joh, daar moet je meer mee gaan doen? Of? Dat is, daar, zit ook, daar zit ook weer uh, op een gegeven moment een verhaal achter. Ik, uh, ik uh, treed al jarenlang treed ik op bij, uh, bij feestjes, partijen... Uh, een kroegje, een voetbal, uh, noem het. Ja, een beetje het over, besloten, op, de, de, ja. de, de, de, de kleine snabbeltjes. Ja. Dat doe ik eigenlijk al jaren. En, en ik had op een gegeven moment zoiets van: ik wil er eigenlijk op een gegeven moment uh, waar meer, meer mee gaan doen. En toen kwamen we op een gegeven moment uh, op een Paasmarkt terecht. En daar stond ik bij een podium te kijken. Er stonden een paar artiesten die stonden op te treden. En daar stond eigenlijk een, een, een, soort, een soort bord stond er voor, het, voor het podium met een, en, uh, met een reclame gebeurde erop. En dan ben ik eigenlijk gaan uitzoeken thuis. En zo ben ik eigenlijk bij Rood Hit uh, Blauw terechtgekomen. Okay. Dus via een omweg uh, uh, ben ik daar op een gegeven moment terechtgekomen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik denk uh, dat... Uh, dat uh, ja, even gaan beluisteren. Ik, uh, ik vind het helemaal fantastisch. Ik het mooiste hier, van de klas. <laughs> ik ben hier natuurlijk niet op een gegeven moment gekomen... om naar, om naar, een, om naar een andere constant ja, te gaan. Ja, dat kunnen we ook doen natuurlijk. Ja, dat kan ook <laughs> natuurlijk. maar. <laughs> ik vind het op een gegeven moment super. Ik zal het ja, heel leuk vinden. Ja. Ja. Even kijken. De mooiste uh, van de klas. En dat allemaal ja. gezongen door uh, Gert-Jan Brouwershaven. Ik zou zeggen, veel plezier ermee. Leave the leg. Entertainment for you, zaterdag gast. jan van Brouwershaven. En uh, ja, dit was de mooiste van de klas. En uh, ja, het mooiste meisje in jouw geval, denk ik. Of was het uh, een heer? Ja. <laughs> ja, je weet het niet, hè? Ja, daar kan, ik, daar, kan ik, daar kan ik iets op zeggen, maar dat gaan we nu doen. Dan wordt het, dan wordt het, dan wordt het, dan wordt het op een gegeven moment plat, dus dat uh, gaan we niet doen. Maar uh, ik ben gewoon getrouwd. Ik ben gelukkig getrouwd. Oké. Okay. Ja. Dat kan trouwens ook bij, maar ik ben met een vrouw. Ja, daarom zeg ik. Je weet het allemaal niet. Nee, Er is niks op een gegeven moment geks meer. Nee, nee. Mooiste meisje van de klas. Ja, je hebt een contract getekend. Wat gaan we eigenlijk nog meer van jou verwachten dan nu je het contract getekend hebt? Het. Wat gaat er op een gegeven moment komen? Jij, uh, kijk, we zijn, we zijn lekker op een gegeven moment bezig. Uh, uh, je, moet het, je moet het zien. Als het artiest, je zit op een gegeven moment in een vliegtuig. Dat vliegtuig dat is, ja. aan het, dat is aan het stijgen. En dat vliegtuig dat moet op een gegeven moment recht komen recht tangen. Nou, ik, zit, ik zit nog in die, uh, in die stijgende lijn. Dus uh, uh, ik pak alles aan, wat er op een gegeven moment... Uh, althans, alles... Zoveel mogelijk zoveel, aan ja, wat, ja, ja, dat, ja, ja. wat dat er op een gegeven moment kan. en uh, uh, ja, Zo heb ik uh, 1 uh, februari heb ik nog een, uh, een televisieopname hebben we, hebben we ook nog. Uh, we hebben, en, en, dus, dus, en mijn uh, snap, snappeltjes, die heb, ik er, die heb ik er allemaal op een gegeven moment nog uh, bij. Dus, dus ja, we gaan op een gegeven moment gewoon kijken... En wat, dat er, wat dat er op mijn ja, uh, pad zou komen... Op en ja, we er per, uh, even kijken hoor, eind, uh, eind maart, begin april, dan komt er een uh, nieuwe plaat uit, dus daar ja, zijn we ik, mee bezig. Ja, ik, ik wou ik wou net zeggen, want er er er dan uh, wat ja, nieuws op ja, de plank. Ja, ja, wat, uh, ja. dus, dus die gaat er ook aankomen. Ja. Dus, dus dat zijn dingen, ja. Dat is ook, dat is, het is gewoon leuk om, om, het op, om het op een gegeven moment te doen. En uh, Ja, want ik heb er natuurlijk ook nog mijn gewone baan af. Ja, ja, ja. Ja. Want, uh, mag ik vragen wat je, wat je zo doet uh, naast, uh, naast het zingen? Dat mag, je, dat mag je op een gegeven moment gerust. Ik uh, zit de hele dag op de vrachtwagen. Dus ik heb lekker... Een, uh, internationaal? Of een... nee, nee, nee, nee, nee, ik ben lekker elke elk, elk, elk avond thuis. Okay. Maar ik kan wel mijn USB-stick meenemen. En die kan ik in mijn radio steken. En ik ja. kan de hele dag kan ik mijn uh, muziek oefenen. En noem het dan maar op. Dus, daar, dus daar is op een gegeven moment het voordeel, het voordeel waar je hebt... Kijk, iemand die op uh, kantoor zit, daar zit ze niet op te wachten dat hij de hele dag zijn uh, orkestbanden <laughs> zit te oefenen. Net. Nee, nee, nee, nee maar, dat is lastig. <laughs> maar, bij mij, er heeft gewoon helemaal niemand op een gegeven moment last van. Nee. Ik kan honderd, honderd keer hetzelfde, hetzelfde nummer draaien. Er zal niemand tegen mij, tegen mij zeggen: hé, hey, nou ben ik er op een gegeven moment wel uh, klaar mee met het, uh, met het ja, nummer. Maar nee. Ik kan net zo lang doorgaan totdat ik het nummer op remmen heb. Dan, in mijn... uh, ja, dan, ja. Kan je, dan kan je eigenlijk zelf ook nog gaan, gaan zitten verbeteren. Eigenlijk, dat kan ik zelf, uh, dat uh, kan uh, ik zeker. dat is, uh, zeker ja, dat ja. dat is ideaal. Ja, ja. Heeft niemand ja. inderdaad last van? Helemaal, en, helemaal niemand, ja. nee. Hey, um, ja, ik, ik ga even een plaatje draaien uh, van uh, onze collega en uh, ja, mede-presentator en ook zanger: uh, Devin Donovan. Kerry? Ik ken hem persoonlijk niet, nee. Nee, oh, oké. Okay. Hij heeft in ieder geval een nieuwe single uitgebracht. Uh, ook een covertje natuurlijk uh, uit, uh, uit de jaren zeventig. Ik ben gelukkig zonder jou. Ik ben je kwijt, ik ben je kwijt Je eten als knoei jij voortaan bij hem en niet bij mij We gaan ook niet meer samen eten Ik kan van nu af vergeten Hoe jij mij vroeger hebt gekust, ik heb nu eindelijk mijn rug Gelukkig zonder jou Nu ik niet meer van je hou Mijn leven krijgt een nieuwe kans Ik ontprong nog net op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 Gert-Jan Brouwer, of van Brouwershaven, zo moet ik het zeggen. Ja. Je moet je het op een Ja, geestal, ja, euh, je, je, je, je. ja. ja al die Brouwers. Hey, maar je kende dat nummer ook, of niet? Ja, tuurlijk ken ik dat. het is een ken ik oude we. koffer, hè? Van, ja, natuurlijk ken de jaren zeventig. Ik 70. Ja, ja, ben gelukkig ja, ja. zonder jou. En, uh, ja, wat, wat, wat, wat vind je van deze versie? Ik vind hem eerlijk. Hij ja, is op een gegeven moment lekker. IJsdorf, het is, het is, het is, lekker, het is lekker, op, lekker op een gegeven moment vlot. De herkenbare melodie die, ja. zit, er, die zit erin. Ja, ja. Dat, was moment, dat was op een gegeven moment. Ik kom, ik kom weer eventjes terug op, een, op mijn eigen singeltje. Ja, ja. Want het origineel is natuurlijk met gitaar. Ja. Voor mij. En uh, net, net wat ik uh, toen straks al zei, uh, is, is dat ik bij Sonic, Sonic Solutions geweest ben. Ja. Ik heb echt gezegd: van, ik wil die gitaar eruit. Ik wil het het, het... het moet net niet dat effect hebben... Dat is echt dat is het feest effect Maar de, echt een beetje... Een, een beetje Tegen aan, ja, tussenin. Ja, ja, ja. Net, nou, dat, zeg maar, wel lekker. Zeg. Ja. En ik wil er een accordeon in hebben. Nou, en dat is op een gegeven moment... Denk ik ontzettend, ontzettend leuk... Leuk op een gegeven moment gelukt. Ja, ja. Dus, uh, ja dat, zijn zo op, dat zijn zo op een gegeven moment de dingen. Kijk, je, je kent ken van, ken van alles... Je kent van alles op een gegeven moment verzinnen... Ik heb van alles in je hoofd naar boven komen, maar het moet wel te we wezenlijker zijn. Dat ja, ja, inderdaad. En uh, ja, dat, is, dat, is, dat is altijd op een gegeven moment uh, het, recht, het, het recht van de, de, de, de mensen die dat nummer gaan maken voor jou. Die, de, die de oude, het oude nummer gaan ver, verbouwen. Ja, ja, ja. Want zo is, zo is het in principe. He. Ja, in principe moet hij uit elkaar getrokken worden. Hij moet uit elkaar getrokken ja. worden, maar de herkenbare lijn die moet er wel in blijven. Want anders krijg je een, to een totaal aan. Ja, dan krijg je uh, ja. inderdaad. Een, ja. ja. Dan is het geen cover meer. Laten we het is zo het, zeggen. Dan is nee, het nee, geen nee. Uh, cover meer. Want dat is precies hetzelfde als, er, als er op een gegeven moment de tekst. Of, of dat je de tekst op, uh, in, op internet gaat, uh, gaat opzoeken van Wesley. Of die van mij. is identiek hetzelfde. Ja. En, uh, deze muziek. Uh, dit is eerste single. Uh, deze stijl. Uh, wil je die ook aanhouden? Of, of, of ga je toch ook... Uh, of, of plan zeg maar, in de toekomst... Uh, toch ook nog wel een belletje te maken? Ja, dat da, da, wilde ik eigenlijk net zeggen. Dat wilde ja. ik eigenlijk, eigenlijk net zeggen. Kijk, ik krijg de kippen kip wel van. Ik heb... Uh, ja, ik wil een keer een bellet gaan doen. En dat, dat als ik op een gegeven moment... zelf, zelf op een gegeven moment een bellet een pak... om op een gegeven moment te zingen... dan uh, vind ik dat zo lekker. Ja. Daar kan je zo lekker, lekker in gaan hangen. En ik, ik, ik, vind het, ik vind het gewoon lekker. Je kan je hele gevoel die kan je op podium kan je overbrengen. Ja, ja, en dan ja. gaan we de bellet Ja, ja en, en, en waar moeten we dan aan denken? Een bellet uh, in, in, in, in de genre van, uh, uh, ik noem maar wat Engelstalige, Engelbert Humperdinck en uh, Tom Jones. Of, of gaan we dan voor André Hazes en Frans Bouwen, zeg maar? Nee, geen alle vier niet. Alle vier niet alle vier niet nee dan gaan we in de stijl van mezelf ja um, maar ja daar daar probeer ik me weg op een gegeven moment uh, te gaan vinden ik, ik heb een ik heb een aantal mensen in mijn hoofd zitten die die die die wil ik daarin gaan benaderen en proberen te gaan benaderen en en ik hoop dat ik daar op een gegeven moment een uh, op een gegeven moment een binding mee kan uh, mee kan uh, krijgen um, ik vind, ik vind, ik vind uh, bijvoorbeeld een uh, Wolter Kroes, ja. vind ik natuurlijk, die kan een die bellet ook lekker zingen. Hè? Ja, ja, ja. En ja, die is daarvoor geschreven. <lacht> uh, snap je, snap je. Ja. Dat, zijn, dat zijn totale andere zangers als die jij net noemde. Ja. Al had je die genoemd, dan had ik, dan had ik, hem, dan had ik hem genoemd ja nou goed ik pak natuurlijk eventjes wat populair is populair is onder de artiesten ook zelf want het is tegenwoordig André Hazes natuurlijk Elvis Presley Tom Jones en Robert van weet je dat zijn de bekende genres die iedereen mee kan zingen eigenlijk dat klopt wij zeg en ja vaak gaan mensen daar toch voor zeg maar die genre een beetje als ze een ballet willen maken dat klopt, dat klopt, dat ben ik op een gegeven moment eens mee. je. Kijk, uh, en net wat ik net ook al zei... Uh, ik vind een, een bellet heerlijk om op een gegeven moment te zingen. Maar ja, net niet helemaal standaard. Ik ben op een gegeven moment gaan uh, zoeken met nummers... waar kan ik, waar, waar, waar kan ik, het, waar kan ik het beste doen om, om op een gegeven moment een feestje te doen. En dat ja. allemaal. Ja. ja, ik vind het Engelstalig om te zingen, vind ik heel leuk. Vind ik heel fijn om te doen. ...maar het is moeilijker om de mensen mee aan de gang te krijgen. Ja, dat, uh, dus, dat ben ik met je eens. Ja. Dat klopt, hè. En, ja. dus, dus, en uh, het Nederlandse lied is op dit moment zo populair. Want als je op een gegeven moment heel veel, heel, of heel veel uh, mensen hoort... ...en zeggen, ja, ik heb niks met, met het Nederlandse lied... ...maar dan staan ze op een feestje en dan staan ze het hardst mee te zingen. Ja. Met al die, ne die Nederlandse nummers, want die kennen ze allemaal. En... Uh, ik ben even mijn verhaal kwijt, weet je dat? Ja, ja. Dat is erg, ja. oh, oh, oh. Ik ben mijn verhaal kwijt. Nee, maar het is eventjes, uh, eventjes wel... Uh, ja, ik, ik hoop in ieder geval dat nee. er, dat er uh, in de toekomst ook nog een keer... De, dat, dat ik in de gelegenheid kom op een gegeven moment... De mooie, mooie bellen uh, te kunnen scoren, ja. zeg maar. Ja. ja, Nou ja, je hebt het toch over Volte Cruz. Ik denk, nou, laten we er eentje van Volte Cruz gaan draaien. gaan we gewoon lekker doen, ja. Wolter Cruz, en draaien nog een keertje om... En uh, ja, hier in de studio natuurlijk aanwezig. gert van Brouwershaven. Alles ging heerlijk. Het geluk kon niet op. totdat jaloezie. Plots verscheen sommige vrienden van jou leek het beter dat ik uit jouw leven verdween. Leugens verhalen nee niets was te gek. Het was moeilijk de waarheid te zien. Je wilt niet meer ver. Deed zo spontaan. Je stelde me voor. Dag, gast. Gert-Jan van de Brouwershaven. En uh, ja, jou, uh, jouw single heet dus uh, De Mooiste uh, van de Glas. Voor de, voor de mensen die net pas inschakelen, dan uh, kunnen ze dat eventjes uh, sowieso nog op uh, YouTube opzoeken. En uh, aan het einde draaien we hem nog een, uh, eventjes een stukje, natuurlijk, als we afscheid nemen van elkaar. Uh, uit de, uh, tenminste de afscheid afscheid als we geld wordt natuurlijk we zeggen elkaar gewogen gedaan. Ja. ja en dan hopen ja. we gewoon uh, elkaar weer te zien bij de volgende single natuurlijk dat is wel te gezellig ja, ja. Hey, um, ja we gaan zo eventjes bellen uh, maar eerst nog eventjes uh, terugkomen op, uh, op jou natuurlijk uh, waar kunnen mensen jou volgen? Maar kunnen dus ze me volgen, dat is op een gegeven moment heel op een gegeven moment simpel. Dat is heel simpel. Natuurlijk sta ik uh, op de bekende socials, zoals ja. Facebook en dergelijke. Ja, want dus, TikTok is uh, natuurlijk heel erg populair. Zit je daar ook op? Of? Daar staat ook regelmatig, maar daar staat ook uh, te, te een en ander op. Ja, okay, ja, okay. ja. Dus daar uh, gebeurt ook wel wat, zover als ik weet. Want ik heb daar, ik heb daar iemand voor gelukkig. Anders, uh, ja, die wordt het ik, allemaal regeld. Die uh, is gelukkig, ja, ja. gelukkig wel, want anders dan, uh, word ik helemaal... Uh, Knetter. Helemaal knetter, helemaal knetter. Ik heb daar op een gegeven moment aan gezeten en ik mij nee, nee jongens. Je, dit moet ik op een andere weg gaan doen. Want, uh, nee. En dat is namelijk gelukkig, gelukkig gelukt. Ja. Dus uh, daar ben ik, daar ben ik op uh, te vinden natuurlijk. En uh, ja, mijn video, mijn videoclip die staat natuurlijk gewoon op YouTube. Ja. En, en, uh, uh, wat YouTube heb je ook een eigen kanaal of is het gewoon alleen de, de, de, de videoclip. Dan sta ik op de video op het kanaal van, uh, rood, van Roodit. rood ja. Blauw sta ik ah, ja. Okay. Ja. ja En dan gewoon Facebook, TikTok, Instagram. Gewoon onder, uh, gewoon onder mijn eigen naam. En, en, ja. Dus uh, eventjes uh, gewoon eigenlijk Google-in uh, adviseren. naar Gert-Jan van Brouwershaven. Dan komen ze het op een gegeven moment vanzelf... Uh, worden komen. ze overspoeld. Oh, dat, dat wil ik <laughs> nog niet zeggen, maar... Het, het, het, het, het komt kom als het kom als goed is vanzelf ja, op te gaan. Ja, ja. En denk erom gert zonder streepje. Ja, zonder streepje zonder, ja, ja, ja. zonder streepje. Er lopen bij mij wel een streep door, maar dat is een naam verhaal. <laughs> maar in mijn naam staat er geen streepje tussen. Nee, oké. Okay. Ja. Hey, um, ja, nou, we gaan eventjes uh, nog een plaatje draaien. En dan gaan we nog eventjes spellen met uh, Petra Verzundert. Ik vind het helemaal gezellig. Uh, ja een uh, Brabant zonder rondje horen ja toch ja, ja. natuurlijk hey een kaarslicht en rode wijn van uh, Marco uh, de Hollander die keer uh, vast wel nee? ja met zijn brilletje, ja, ik... ja ja ja, ja. <laughs> okay. ja. ja. ja. En hij had het over uh, kaarslicht en rode wijn. Toch erg uh, romantisch zo, uh, Petra. Ja, zeker. Heel romantisch. Goedenavond, allemaal. Ja, goedenavond, Petra. We het aan de telefoon. En ja, zij heeft een uh, hele mooie single uitgebracht. En uh, ja. ja, dat, uh, dat is, gaat over kinderen. En uh, ja, die heb je niet voor even. Nee, je hebt ze voor je hele leven. Helaas. Ja, goed is, hè? Ja, sommigen zouden zeggen, helaas. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nee, maar goed, we blijven in het positieve. En uh, ja, hoe, dat zo, uh, hoe is dat ontstaan, Petra? Ja, ik heb een, een zoon en een dochter. En mijn zoon die is uh, sinds uh, goed uh, twee maanden op zichzelf gaan wonen met zijn vriendin. Ja. En mijn dochter die staat ook op het punt om binnen nu en twee maanden het huis te verlaten. En ik was vorig jaar zo uh, aan het denken van, ja, kinderen heb je niet voor even, je hebt ze voor heel je leven. Ja. Maar ook als ze uit het huis zijn, kijk, ze komen toch als het goed is lekker terug naar huis om eens een keer te eten of te visite. Of je gaat er zelf naartoe. Dus ja, zo is eigenlijk het liedje ontstaan. Ja, want de volgende wordt dan waarschijnlijk uh, kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen, of niet? Je, nou, die tekst die zit er al in, hè? <laughs> al zijn ze groot of zijn ze klein, ze ja. zullen er altijd zijn. <laughs> Inderdaad. Ja. ja. En dat klopt ook wel, hè? Ja, dat klopt zeker. Ja, ik, ja. ik, ik, ik weet het, ik heb er zelf ook de dus... Ik, ik weet, uh, ja, waar je het ja, over hebt. Er alles van. Ja, <laughs> ja, ja. Hé, hey, maar. Uh... Ja, uh, nu deze uit is, uh, ben je al stiekem uh, met wat anders bezig? Uh, gaat er weer een, uh, een duetje komen? Of, uh... Ja, daar gaat uh, zeker met Jan uh, nog een duetje aankomen. En uh, daar gaan we denk ik binnenkort voor uh, de studio in. Ja. En uh, heel graag wil ik zelf uh, medio april mei met een album komen en daar al mijn solo singles uh, op zetten. Ja. En aanstaande maandag dan uh, ga ik uh, de studio in en dan ga ik nog een, uh, een leuke met medley opnemen. En die wil ik heel graag als bonus track op hebben. Oké, okay, wat uh, is het in verband met, uh, met de carnaval die eraan zit te komen? Uh, met de carnaval, de, de liep. Ja? Uh, nee, niet, uh, niet echt speciaal voor de carnaval. Het is oh, heel stelig okay. natuurlijk, nee. Nee, niet uh, speciaal voor de carnaval. Nou, je gaat wel carnaval vieren of niet? Ja, zeker. Ik ben uh, vijf dagen weg. <laughs> Lekker dan. <laughs> ja, op nou. vakantie, of niet? <laughs> nee, nee, nee. Echt carnaval vieren. En op zondag, uh, dat is wel heel leuk, want dan hebben we een bussenrally hier. Ja. En dan uh, gaan we met... Uh, uh, een volle bus en uh, ook Jan Koevert, natuurlijk. Ja. Dan gaan we uh, wat café's af en daar gaan we lekker zingen. En s'avonds dan staat er uh, in Roosendaal uh, in onze woonplaats uh, een podium en daar gaan we ook nog uh, buiten zingen en we gaan ook binnen zingen. Dus uh, het wordt gewoon heel leuk. Ja, ja. Maar, ja kijk, ik kwam uh, destijds kwam ik natuurlijk heel vaak aan die kant. Ik weet uh, dat het uitbundig gevierd wordt. Ja. Ja, ik, ik zat altijd uh, in ieder geval in Berger op zo'n uh, woensdrecht daar op die kant. Oh ja, dat is vlakbij, hè? Dat is vlakbij, ja, inderdaad. En uh, ik was heel vaak te vinden natuurlijk ook in het Belgisch Kapellen. Ja. Dus uh, ja, daar had je altijd uh, ook ieder jaar had je daar een, uh, de, de grootste braderie zeg maar van, uh, ja, van Europa, geloof ik. Ja, ik zou het niet weten. Ja, ik wil. <lacht> ja, <lacht> nee, nou, dat, dat, dat Ja, dus, nee, dat is wel. Ja, was ja, ik was altijd wel te vinden daarom. Uh, ja, gewoon de, de, de gezelligheid. Ja, het is altijd gezellig hè, maar carnaval. Ja, maar ook uh, het carnaval, uh, maar ook de, de, de zomer. Uh, ja, het is gewoon heerlijk daarom. daar ook. Ja, er, er is van alles wat uh, mee te maken en te doen. Ja, dat klopt nou. Ja. En de Brabantse gezelligheid hè? Ja, ik, uh, ik weet het. <laughs> <laughs> nou, maar goed, ik zeg altijd, uh, iedere, iedere plaats of iedere stad heeft, uh, heeft zijn, shows, uh, zijn charme, zeg maar. Ja, dat is zeker. Kijk, dat is natuurlijk, als zij naar een andere plaats gaan... dan vinden we het daar altijd weer net iets mooier als bij onszelf, hè? Ja. ja je, bent, je bent hier zo gewend en dat telt voor iedereen. Ja. Ja, en nou ja, ik zeg altijd, zomers zitten we hier lekker natuurlijk langs het strand. Ja de, duinen, ja, de duinen zitten hier naast de studio, zeg maar. Oh, nou, heerlijk. Dus en het is altijd wel weer prettig in zomers. Ja, klopt. Want er is hier ook weer van alles te doen. En ja... ja. Weet je, dan is het uh, echt de topdrukte, zeg maar, hier in Zandvoort. Zandvoort, Bloemendaal. Ja, ja wel gezellig ook. Ja. Dus uh, ja, nou ja, daarom zeg ik, iedere plaats of iedere stad heeft show, uh, zo zijn charmes. En uh, ja, het is altijd prettig als het gezellig ja. is. dat is ook zo. Dus jij gaat lekker carnaval vieren? Ik ga lekker carnavallen. Uh, gelijk heb je. En uh, ga je nog uh, als specif specifiek iemand verkleed of... Uh... Nou, ik heb voor iedere dag heb ik wel een andere outfit. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En, uh, nou ja, meestal koop ik wel iets nieuws. En, uh, ja, dat is dan maar net. Uh, wat voor weer het ook is. Ja, ook dat, ja. Ja. ja het moet niet uh, koud en regenen, want. Uh... Nee, precies. Daar nou. houden we niet van, hè? Nee, dan, uh, dan doen we gewoon weer niet de boepwak aan. <laughs> ja, zoiets. <sorry. laughs> nee, maar goed. Uh... Zit er nog wat, uh, wat uh, nieuws aan te komen dan in het vat, uh, Peter? Behalve dan. Uh, nou ja, ik ga dan uh, eerst uh, mijn album natuurlijk doen. En dan uh, met Jan uh, nog een mooi duet. En dan zal er vast in het najaar uh, toch weer wel een nieuwe single uh, aankomen. Ja, en sta je nog ergens op, uh, op grote podia waar je al voor gevraagd bent of geboekt bent? Uh, met carnaval dan natuurlijk hier. Ja. En uh, ja, verder uh, nog niet. Uh, rond mij zijn er hier in, uh, in deze plaats zijn er wel uh, grotere evenementen. Dus we moeten nog even afwachten of we daar mogen staan. Ah, oké. Okay. Hé, hey, uh, ja, nou noem we in ieder geval één keer even uh, een site waar ze jou kunnen volgen. Ja, ik ben te volgen op uh, Facebook en op Instagram. En uh, ook bij Jan ben je ook te vinden, toch? Ook met Jan. En uh, we hebben ook een gezamenlijke Facebookpagina. Dus het uh, zijn altijd te vinden. Ah, oké. Okay. Dan gaat vast goed komen. Zeker weten. Eventjes uh, googlen Petra van Zundert. En dat komt helemaal goed. Ja, toch? Hé, hey, ja. Petra, als jij hem aankondigt, dan uh, gaan wij hem inzetten. Ga ik doen. Voor iedereen uh, een fijn weekend alvast. En hier is dus de nieuwste single van Petra van Zundert. Kinderen heb je niet voor even. Dankjewel, Petra. Oké, hey, dan. Jan de groetjes en uh, we horen elkaar weer. Doe ik, oké. Okay, oké, okay, groetjes, hoi hoi. Doeg, hoi hoi. Ja. De nieuwe van Petra van Zundert en uh, kinderen heb je niet, maar even. En uh, ja, zo is dat. En uh, ja... De Entertainment for You, zaterdag gast Gertjan van Brouwershaven. En hij zit hier nog hoor. Ja, ik ben nog niet weg Nee, ik ben helemaal niet. Helemaal niet, nee, nee. Nog, <laughs> heb jij kinderen? helemaal niet. Nog helemaal niet. Nog helemaal ja. niet. je ja, kinderen, gert -Jan? Ik heb er drie. Drie ook? Ja, ja, drie heb ik van mij. Ja. Jongens, meiden... Uh, twee jongens en de meid. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, uh, eens gelijk. <laughs> <laughs> Zolang je de werkt, ja. werkt, ja, ja, ja. gaat dat allemaal door. Hè? Ja. ja. ja. Hey, um, ja wat, wat kunnen wij nog uh, van jou verder verwachten? Want, uh, sta, sta je ergens uh, gepland voor uh, podia? Uh, voorjaar, zomer? Uh, de, de, de, die moeten er, allemaal nog aan, moeten er allemaal nog aankomen. Kijk, dat is, dat is, dat is natuurlijk het moeilijke als je uh, beginnend bent. Ja, en altijd, uh, hoe, lang, hoe lang is dit nummer nu uit? Dit nummer is uh, november. Uh, eind uh, oktober is uit. Eind oktober? Ja. Okay. Beginnend. Ja, dus, ja. Uh, ja. dus het is allemaal nog ja, uh, ja, ja. vrij vers. Dus ja, dus we, we gaan op een gegeven moment afwachten. Ik heb, ik heb wel een aantal uh, dingen opstaan. Het was uh, besloten feestjes. Ja, net ja, wat ja, ik straks ja, voor ja, ja, ja. ik zei. Ik zit veel met uh, een, een kroegje, een, een, een voetbalclubje. een, ja. een suk, suk soort dingen allemaal. Ja, maar die zijn ook leuk, hè? Die zijn, die die zijn vaak, zeker uh, te weten leuk. Zijn ja. zeker uh, te weten leuk. Kijk, ja. uh, en net wat ik zeg, ik, heb, uh, ik ga dadelijk, dadelijk ook gelijk door. Dan heb ik ook nog een, heb ik ook nog een feest. Ja. Dus, en daar doe ik uh, ook alles. Dus uh, dat is gewoon, dat is, ja, we, we, we blijven lekker bezig. Ja, ja. Gewoon een lekkere ja. gezelligheid opzoeken. Ja, natuurlijk. En, ja, dat is heel en, belangrijk. En, en uh, wat, wat zing je zelf uh, het meest eigenlijk op, op feestjes? Wat ik zelf het meest zing... Ik zing uh, ja, eigenlijk, eigenlijk op een gegeven moment alles. Eigenlijk alles. Ik heb uh, de, Nederlandstalige, de Nederlandstalige muziek... Hoofd, hoofdzakelijk. Hoofdstakelijke. Hoofdstakelijke. Ja, en uh, daar zing ik eigenlijk van Samuel Welten... tot, tot André Haas... Dus, uh, Maart Hoogkamer, ja. noem het Hoogkamer, noem het allemaal... ...maar een gewone leerlaat op. Ja, nee, ja. Maar, maar ook uh, eventueel... Een, uh, ...een Engelstalig nummertje... Uh, ...als je die hand, bij je hebt. Dat draait mijn hand ook niet meer om. Ja, ah, okay. dus ja. De, ja die heb ik er vanavond ook... Vanavond ook, tussen, ook tussen, ja. ...tussen zitten. Ja. Ja, en, en is dat... Uh, ...welke genre moeten we dan denken... Uh, welke genre moeten we denken? Het is, uh, ja, er zitten er op een gegeven moment verschillende tussen. Er zit, het, het zit in van... Uh, Elton John, uh, Elvis. Uh, Dat is ook, uh, ja, het zijn wel twee grootheden. Ik kan er nog eentje tussen zitten. Die vind ik, die vind ik zelf altijd die, loopt altijd... die loopt altijd wel lekker. Dat zijn de mamas en de papa's van... Ah, Cliff van Cliff Richard. Ja, ja. Cliff ja. ja er zit, ik heb er... er gewoon van alles tussen zitten. Ja. Lekkere, lekkere ja. oldtimers, zeg maar. Ja ja ja, ja, ja, ja. Nou, ik zou zeggen... Uh, ja, noem nog eventjes... Uh, uh, de sites op waar je uh, op te vinden bent. En, uh... Waar ik op te vinden ben... zijn natuurlijk de, de, de bekende socials. Facebook, Instagram... TikTok. Uh, we staan er overal op een gegeven moment tussen... En, uh, ja, ik zal zeggen, zoek het, zoek het op, zoek het op en dan kom je natuurlijk op een gegeven moment op uh, YouTube, uh, kom, je ook, kom je ook nog uit. En daar staat natuurlijk mijn uh, clip op. Ja. Dan kennen jullie gelijk zien waar dat ik op een gegeven moment vandaan kom. Ja. En, en ik, ik, ik hoorde het Peter aan net ook nog, nog <laughs> even zeggen. hoor ik even, lekker heerlijk even, die Brahma's, de tongval, hey, heerlijk gewoon ja. even. En uh, ja, je moet je eigen waar je vandaan komt nooit op een gegeven moment verlogenen. En, uh, dat doe ik ook niet. En dat heb ik op een gegeven moment terug, teruggebracht bij mij op een gegeven moment uh, in uh, de clip. Ja. En ik zit hier aan Zandvoort, aan het strand, aan de zee. Maar Weibok, strand en water. Dus, <laughs> Ongetwijfeld. Och, elke dag. <laughs> elke dag goed. Ja. Hé, hey, maar... Um, ja. ja. Nou ja, dit, uh, allemaal te vinden dus, uh, op, op de beginnen socials. Ja. Uh, het nummer is ook ja. te, uh, te downloaden. Uh, de bekende alles, streams, ja. Uh, ja. streamportals. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, en ze uh, kunnen ze daar wel bij rood, wit, blauw ook uh, terecht? Dan sta ik gewoon op de site en dan kan ze gewoon op een gegeven moment opzoeken onder uh, mijn naam en dan kom ik vanzelf op een gegeven moment. En Dan uh, kunnen ze daar ook ja. downloaden tegen ja. Uh, ja. ja. Wat is het bedrag eigenlijk betalen ze tegenwoordig? Oh, dat kan jij toch niet Euro, betalen. dat kan, kan jij <laughs> toch niet betalen. Dus dat ga ik niet noemen. Nee, dat, kan, dat, doen, dat doen ze lekker op een gegeven moment in uh, overleg. Ah, okay. In overleg met. Ah. Uh, ja, maar, is, uh, wel maar, wel, maar ja. de cd de zelf is, is ook te bestellen, of niet? Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Ja. Ik vol, volgens mij is die... Ik heb hem wel, want ik heb hem jou net op, jou net op een gegeven moment gegeven. Ja, daarom vraag ik het over. Ja. Kijk, als Om, mensen Dat weet ik eigenlijk... Ik moet jou heel, heel eerlijk zeggen, dat weet ik niet. Dat okay. weet ik niet. Volgens, volgens mij niet. Maar ze, hij is wel vol op, op een gegeven moment te streamen natuurlijk. En, en dat is natuurlijk... Uh, uh, daar is hij voor. Ja, dus... Nee, dus, ja, nou ja, voor vragen, voor de cd, mocht je de cd ja. willen hebben, keer dat altijd vragen aan. Nee, altijd vragen en dan gaan we het er altijd proberen, proberen ja, wit Sowieso een blauw Niet rood-wit, hè, rood -wit. Nee, nee, rood hit, ja, wit hit. Ja, ja, ja, met de H. Ja. Met de H van Hendrik. Zoiets. Hé, hey, gert ik zou uh, zullen, ja, willen zeggen, uh, dankjewel voor jouw komst hier. Ja, ja ik vond het natuurlijk. ontzettend gezellig, ik heb het uh, nog en, mijn ingaat gehad. Nou, ja, nou ja, en uh, daar, daar zijn we ook voor, hè? Ja, Natuurlijk, ik dat is belangrijk, ja. En uh, nou ja, uh, we hopen je natuurlijk uh, met de volgende single te zien. Die uh, in uh, ongeveer maart uitkomt. Uh? Maart april. Eind maart, eind, eind, begin april dan ja. uh, komt die uit. Dus we uh, gaan zien. Ik zou zeggen, uh, dankjewel. Een goede terugreis en uh, veel plezier vanavond. Ga zeker. Dank, dankjewel. Hetzelfde. Hey, dankjewel. Deze hey, was te zeggen, hou doe. Houd doe, gert van Brouwershaven. Het was alweer een hele tijd geleden. Wij samen in de klas. Ik was haast vergeten. Hoe mooi zij ook was, Zomer ergens in de stad. Op die mooie warme dag bracht zij me net als vroeger in de war, weer van slag. En we Ik ben er een windachtig.